9 uur. Dit is Radio 1. Met Guylen Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Uh, wij gaan zometeen praten over de gemeenteambtenaren. Er is onrust onder die gemeenteambtenaren. En bovendien dreigen er allerlei ontslagen. Kortom, een duidelijk gesprek over de gemeenteambtenaren. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn bij nieuwe gewelddadigheden doden gevallen. Nu is het NOS Nationaal. Hier is Dorald Megens... Te beginnen met dat geweld in Oekraïne. Bij nieuw geweld tussen demonstranten en politie inderdaad twee doden gevallen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vertelt hoe ze zijn omgekomen. Een jongen die zou zijn, uh, neer, uh, naar beneden zijn gevallen van de 13 meter... die op een ongelukkige plek heeft een beweging gemaakt... Uh, en is, uh, is gevallen en uh, omgekomen daarbij. En er zou ook iemand, een demonstrant, uh, zijn bezweken aan schotwonden... die uh, afkomstig zijn van de politie. De afgelopen dagen drong de politie de demonstrant... op het plein van de onafhankelijkheid in Kiev enkele tientallen meters terug... Maar die demonstranten hebben hun oude posities weer ingenomen. En in Oekraïne is de wet nu ingegaan die de demonstratievrijheid beperkt... en een harder politieoptreden mogelijk maakt. Het huis van de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb wordt sinds gisteravond bewaakt. De politie zegt dat er een bedreiging is binnengekomen aan het adres van de burgemeester. Of de bedreiging iets te maken heeft met de bekerwedstrijd Ajax-Feyenoord van vanavond... is niet duidelijk, vertelt verslaggever Robert Bas. Abu Taleb heeft Feyenoordfans namelijk opgeroepen niet naar Amsterdam te gaan. De politie wil daar helemaal niets over zeggen, wil niets zeggen over de achtergronden van die bedreiging. Maar we weten natuurlijk wel dat Abu Talib een wat moeilijke relatie heeft met een deel van de Feyenoord supporters. Die uh, twee liggen elkaar niet heel erg goed. Uh, dus het is logisch om te denken dat er een mogelijke verband zou kunnen zijn, maar we weten het niet. Abu Talib is in het verleden vaker bedreigd en dat had onder meer te maken met voetbal. Het uitgaansgeweld neemt sterk af, dat meldt de Volkskrant op basis van cijfers van de Nationale Politie. In 2010 waren er nog ruim 7500 meldingen van geweld. En vorig jaar was dat teruggelopen tot ruim 5800. De krant kreeg de cijfers na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Volgens de politie is de daling voornamelijk te danken aan een betere samenwerking tussen de horeca, de politie en lokale overheden. Na een jaar van voorbereidingen begint vandaag in Montreuil... in Zwitserland de vredesconferentie over Syrië. Tientallen landen en organisaties doen eraan mee. Het is al heel bijzonder dat een deel van de Syrische oppositie... en de Syrische regering vandaag bij elkaar zijn... zegt correspondent Sander van Hoorn. Dat ze bij elkaar rond de tafel zitten... mag je eh, inmiddels misschien als een klein winstpunt beschouwen... Eh, dat ze eh, allemaal bereid zijn geweest. Zij het naar grote druk en met veel mits en maren. Ja, we hebben het allemaal gehoord en gezien de afgelopen dagen... ...dat ze er zijn, misschien dat ze uh, in Montreux blijven... ...dat ze dus niet boos weglopen... ...en misschien dat ze hele kleine afspraken willen maken. De conferentie werd mede mogelijk gemaakt door de Amerikaanse minister Kerry... ...en zijn Russische collega Lavrov. In Groningen is een krantenbezorger neergeschoten. Dat gebeurde vanochtend rond half vijf op het Hoendiep aan de rand van het centrum. Het slachtoffer is buitenlevensgevaar. Het is niet duidelijk waarom de 35-jarige man is neergeschoten. Getuigen zeggen dat ze iemand met een bivakmuts hebben zien wegrennen. Op YouTube zijn nieuwe beelden opgedoken van een dronken burgemeester Ford van Toronto. In een snackbar zwaait hij met zijn armen en praat hij onsamenhangend... onder andere over politiechef Bill Blair. Die noemt hij onbetekenend. Ook praat hij met een Jamaicaans accent. Ford kwam eind vorig jaar in opspraak door zijn drank- en drugsgebruik... raakte een deel van zijn bevoegdheden kwijt. Het weer bewolking overheerst en soms is het nevelig. Plaatselijk breekt even de zon door. In het westen wordt de bewolking dikker en daar valt in de loop van de middag wat regen. Het wordt vandaag 4 tot 6 graden. AWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Nog twee files waarvan de, degene op de A50 het langst is... ons richting Eindhoven, tussen Knopend Paalgraaf en Vegelnoord nog 9 kilometer. Dat was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. Omdat die file nog zo lang is, kan het verkeer richting Eindhoven het beste omrijden... via Den Bosch, over de A59 en de A2...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 Radio 1. KRO-NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Goedemorgen, we zijn deze ochtend in Brazilië, Syrië en Oekraïne... maar ook heel wat dichter bij huis. Want in Arnhem wordt straks het eerste borstbeeld van onze koning onthuld. Verslaggever Marcel Dekker brengt de ochtend door met beeldhouwer Jeroen Spijker... Ja, en dankzij deze kunstenaar uit Leiden... wordt die koning straks vereeuwigd in een bronzen buste inderdaad. En daarmee natuurlijk ook de kunstenaar zelf. Nu eerst stress en onrust bij gemeenteambtenaren. Er hangen enorme reorganisaties en ontslagen boven het hoofd. Terwijl de druk op ambtenaren juist toeneemt... omdat ze bijvoorbeeld verantwoordelijk gaan worden voor jeugdzorg. Amsterdam is een van de gemeenten... waar de ambtenaren onder te grote druk komen te staan. Dat zegt René van Urkdam. Hij is voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad... van de gemeente Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ongerust zijn die ambtenaren? Ja, die ambtenaren die zijn wel uh, heel erg ongerust. Uh, er is heel veel onzekerheid. Er zijn... Uh, Plannen voor grote reorganisaties in de gemeente Amsterdam alleen, die worden maar niet uitgerold. En uh, de mensen weten niet goed waar ze aan toe zijn. Uh, dat werkt uh, verlammend op de organisatie. Ja, ik wat, wat merkt wij. u op de werkvloer? Dat Kunnen mensen hun werk niet meer doen? Mensen doen hun werk wel. Wat dat betreft, uh, we doen het allemaal voor de Amsterdamse burger. En wat dat betreft kan de dienstverlening uh, niet stilstaan. Maar je werkt, merkt wel dat, uh, dat er meer uitval is. Dat mensen meer stress ervaren. En uh, dat die dienstverlening uh, onder druk staat, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, want dus het, het feit dat, dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn... dat is een van de redenen van de onrust? Dat waar, is een belangrijke nog meer reden van uh, de onrust. Een andere reden is uh, dat reorganisatie op reorganisatie volgt in Amsterdam. Er is uh, recentelijk een... Uh, kritische rapport van de Rekenkamer uitgekomen. Daaruit is naar voren gekomen dat er uh, sinds 2815 reorganisaties... in Amsterdam zijn uitgevoerd. 115? 115. Uh, dus uh, de mensen zijn er ook wel een beetje klaar mee. En uh, nu wordt er weer een grote reorganisatie uitgevoerd. Die is eigenlijk bedoeld om de effecten van al die vorige reorganisaties... weer te corrigeren. Dus... Um, ja, mensen weten niet goed meer waar ze aan toe Net. zijn. Dat, en dat uh, wel de taken dus uitgebreid gaan worden komend jaar... omdat meer bevoegdheden naar de gemeentes worden overgeheveld. Nou um... ja, dat ook. Er moeten meer taken uitgevoerd worden. Maar tegelijkertijd wordt er gezegd dat we minder mensen uh, nodig hebben. We weten dus eigenlijk niet waar er taken gaan vervallen. Sterker nog, we zien vanuit het Rijk dat er alleen maar taken... naar ons toegeschoven ja. worden. Inderdaad, vooral op het gebied van de jeugdzorg. Dus uh, wat dat betreft zitten we een beetje in een spagaat. En uh, ja, dat vinden wij een zeer onwenselijke situatie. En wij roepen de politiek dan ook op om uh, eens duidelijkheid hierin te verschaffen. Ja, het idee van de buitenwereld is natuurlijk wel... dat ambtenaren best wat harder en best wat efficiënter kunnen werken. Dus misschien is zo'n reorganisatie dan niet helemaal uit de lucht gegrepen. Ja, wat dat betreft, ik zeg altijd dat ambtenaren uh, een beetje belast zijn... met het gen van achterhaalde beeldvorming. Uh, het is alsof we nog... Ik denk het wel. We zijn geen zwart-witte televisie meer. We zijn tegenwoordig uh, toch ook wel een flatscreen. Misschien niet qua omvang, maar wel qua prestaties. En uh, als ik om me heen kijk, dan uh, zie ik heel veel uh, collega's... die gewoon hard, uh, hard werken en uh, ja... Goed hun best doen en uh, voldoen aan dat beeld van de moderne werknemer. Ja, en nu dus te veel last van stress hebben. Want, want uh, jullie eigen wethouder Erik van den Burg... die zegt al van de reorganisatie kan en is nodig... en we kunnen best met minder mensen en minder geld heel veel werk gaan verzetten. Ja, dat zegt hij wel. Maar een uh, degelijke en goede onderbouwing uh, van uh, meneer van den Burg... heb ik hiervoor nog niet mogen... Horen. Dus uh, ik snap uh, zeker in verkiezingstijd dat dit soort uitspraken het goed doet bij uh, de kiezer. Alleen, ja, want die uh, wil juist een kleinere overheid. Een kleiner ambtenarenapparaat. Ja, alleen maak dan ook keuzes. Zeg dan ook tegen de burger, dit kan ik wel voor je betekenen. Dit kan ik niet voor je betekenen. Maak duidelijk uh, wat dat betekent voor die burger. En nu heeft die burger het idee dat, uh, dat we nog steeds hetzelfde blijven doen. Of uh, nog, nog veel meer voor hem of haar kunnen doen, terwijl uh, dat niet het geval is. De citroen is zo'n beetje uitgewrongen, Uitgeperst. om het zo maar te zeggen. We hebben ook even contact gehad met de Centrale ondernemingsraad in Rotterdam. Daar zijn ze al iets verder in het proces. Hè. Daar zijn de reorganisaties al bijna afgerond. Uh, bij hun is het tot een aantal rechtszaken gekomen. Die zijn aangespannen tegen de gemeente. Bijvoorbeeld voor het ontbreken van een sociaal vangnet. Daarin ja. zijn ze ook in het gelijk gesteld. Ja. Hebben jullie ook dit soort plannen? Uh, nou ja, wij hopen juist dat de reorganisatie bij ons beter verloopt dan in Rotterdam. Uh, onze gemeentesecretaris die heeft, uh, was verantwoordelijk uh, meneer Van Gils voor de reorganisatie al daar. Wij hopen dat hij daar veel van geleerd heeft en dat hij die lessen meeneemt voor, uh, bij de reorganisatie die hier in Amsterdam wordt doorgevoerd... Maar ja, als ik u zo hoor, dan zijn de signalen daar tot nu toe niet heel hoopvolgevend op. Nou ja, wij moeten zeggen dat we weinig hoopvol uh, zijn over hoe het proces ja. daar is verlopen of nog verloopt. Uh, wat maar betreft... u gaat nog geen concrete stappen nu ondernemen, in ieder geval. Wij zijn niet van plan uh, nu direct stappen te ondernemen. Wat wij graag willen is juist het overleg uh, vlot trekken en zorgen dat we goed geïnformeerd worden, zodat we weer uh, met z'n allen de schouders eronder kunnen zetten en zorgen dat die reorganisatie wel goed gaat verlopen. Want tot nu toe uh, komt daar niet datgene van terecht wat wij er allemaal van hopen. Er wordt natuurlijk wel op meer plekken georganiseerd. Hè? Dus wat dat betreft zijn jullie niet de enige die, uh, die onder wat druk leven op de, op de werkvloer? Nee hoor, wat dat betreft. Wij willen ook absoluut niet het beeld wekken uh, dat we zielig zijn als ambtenaren. Sterker nog, wij willen meegaan uh, met de ontwikkelingen uh, van, uh, van deze tijd. Alleen, we willen wel dat uh, zaken goed en grondig gebeuren. Ja. We, zijn, uh, we, gaan, we zijn geen dropjesfabriek. We, we leveren gewoon uh, hele zinvolle producten aan de burger en aan de ondernemer. En uh, die moeten ook van ons op aan kunnen. We hebben het wel over paspoorten. We hebben het over inschrijvingen. Bewijzen dat, van goed gedrag. Uh, uh, Enzovoort. Ja, wat ja. dat betreft uh, het zijn uh, wel hele belangrijke en zinvolle producten in ja. onze optie. Ja. De telefoon is Bert de Haas. Hij is onderhandelaar voor Afvarkabo FNV. Meneer de Haas, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is de ambtenarenvakbond natuurlijk. Uh, dit probleem speelt niet in, alleen in Amsterdam? Nee, zeker niet. Uh, wij zien als advocabo dat uh, de Nederlandse politiek een obsessie heeft... om te komen tot een kleinere overheid. En uh, dat dit nu overal tot onrust leidt. Uh, verlies aan werkgelegenheid. Maar ook uh, een uh, onzekerheid over hoe de organisaties eruit moeten zien. En onzekerheid over hoe de kwaliteit van de dienstverlening op peil gehouden mm. kan worden. Want dat is wel een echt een groot punt voor, van zorg voor advocaten en voor alle werknemers in de, in de sector. Ja, Maar u noemt het een obsessie. Maar zo gek is de gedachte, dacht ik toch ook niet. Ik bedoel, uh, je kunt kiezen, je kunt het bij de, bij de burgers weghalen of je kan snijden in je eigen vlees, zoals dat al zo mooi heet. Uh, ja, die gemeente die kiezen voor het laatste. Ja, Het probleem is dat er in de, in de beeldvorming een uh, mythe is uh, dat uh, de overheid in Nederland heel groot is. Maar dat is echt niet waar. Als je gewoon de feiten neemt, dan heeft Nederland een van de kleinste overheden uh, van Europa. En zelfs kleiner dan Amerika. Dus het, het is gewoon een mythe dat wij een grote overheid hebben... En het werd net al gezegd, het klinkt juicy om te zeggen dat we ze het wel met minder ambtenaren kunnen doen. Dat vinden politici fijn om te zeggen, zeker voor de verkiezingen. Maar ze zeggen er niet bij wat, wat, waar het ten koste van gaat. En dat is, gaat ten koste van uiteindelijk, van de dienstverlening. Want je kunt niet met minder mensen door blijven gaan om meer taken maar, uit te voeren. Dat de, is gewoon onmogelijk. We hebben even gebeld met de VNG, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Die herkennen dit beeld helemaal niet, wat u schetst. Ja, dat, dat, dat is wel een beetje een probleem. Soms uh, heb ik het idee dat ze toch een beetje te ver van de werkvloer afzitten... en te ver van de praktijk van, uh, van wat er in gemeenten gebeurt. En uh, daar gaat het echt mis. Kijk, er moet wat meer gepraat gaan worden met werknemers. Uh, het ging net over Rotterdam. En in Rotterdam hebben ze ook als, als ondernemingsraad aan de bel getrokken... van kom nou eerst met ons praten over hoe het anders kan. Want werknemers hebben best wel ideeën, ook in de gemeente... hoe het efficiënter kan, en dat is prima... Maar ga dan eerst met, met, met werknemers praten over hoe het kan. En nu worden ideeën van bovenaf vanuit de politiek zeg maar gedropt om te bezuinigen. En dat gaat echt ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. Ja, nou zijn heel veel van die reorganisaties al in gang gezet. Hebt u als Afar dan misschien ook steken laten vallen? Nou wij zijn uh, vorig jaar bezig geweest om in de CAO een goede van werk naar werk regeling af te spreken. En ik denk dat dat uh, geslaagd is zodat we mensen toch een goede begeleiding kunnen bieden van werk naar werk. Dus daar zit wat dat betreft niet zozeer het probleem. Waar wij eh, ons meer zorgen om maken is om de kwaliteit van de dienstverlening en wat het allemaal gaat betekenen. En daar willen wij komende tijd ook op ingezetten dat er meer aandacht voor moet komen. Duidelijk. Uh, dank u wel dat u aan de telefoon kwam. Bette Haas, onderhandelaars namens ambtenarenvakbond Apva KABO, FNV. Nog even naar René van Urkdam, voorzitter van de centrale OR van Amsterdam. Zou u dan als OR ook niet veel meer zelf initiatief moeten nemen... van jongens, zo en zo moet het wat ons betreft? Dan luister daar eens naar, in plaats van af te wachten... hoe dat gaat lopen met die reorganisatie. Uh, nou ja, wat, wat ons betreft, we ondernemen veel initiatieven. Uh, als u zegt, zou u niet veel meer initiatieven moeten ondernemen... nou ja, dat lijkt me een wijze raad. Meer initiatieven, uh, prima. Zeker als er ook naar geluisterd wordt. Uh, we zijn ten alle tijden bereid het gesprek aan te gaan. We gaan dat zelf ook actief aan. En uh, we dragen ideeën aan. Wat dat betreft uh, verlopen die overleggen ook wel goed. Maar ja, ondertussen uh, gaan die bezuinigingen... Gewoon door. Zien we dat ja, die reductie van het ambtenarenapparaat ondertussen onverminderd doorgaat? In Amsterdam wordt uh, ges ges geschermd met pakweg 25% van het personeel. Uh, ja. Plannen die wij helemaal niet kennen. Maar als dat daadwerkelijk doorgang vindt... Ja, dan werkt dat gewoon desastreus voor de Amsterdamse dienstverlening. Dat, uh, daar zijn wij van overtuigd. Sterkte in de strijd. U sprak in ieder geval namens uh, Amsterdam. Maar in Rotterdam speelt dus ook in Nijmegen, Groningen, Utrecht... dus in meer grote steden. Uh, Absoluut. Leidt het tot dit probleem speelt in het hele ja. land. Dank u wel. wel. René van Urkdam. dan. Straks na trouwens een reactie dit van de wet de op radio 1. Uh, we gaan naar Kiev. In de hoofdstad van de Oekraïne... zijn bij confrontaties tussen de politie en Betogers twee doden gevallen. De politie is bezig met de ontruiming van het tentenkamp van de demonstranten. NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp uh, zit in Moskou trouwens, Geert. Uh, wat is het laatste nieuws? Uh, nou, het laatste nieuws is uh, inderdaad uh, dat van die twee doden uh, en wellicht nog een derde dode, dat wordt nog uh, opgehelderd op dit moment, een, een van die doden uh, is een jongen die een ongelukkige beweging maakte naar beneden, is gevallen van een hoge locatie, uh, maar een van de anderen in ieder geval zou zijn bezweken aan schotwonden, hoewel de politie ontkent dat er, dat er van de kant van de politie in ieder geval zelfs vuurwapens aanwezig zijn. Uh, zeggen mensen van de oppositie dat uh, die man, die jongen uh, zou zijn uh, geraakt door een sluipschutter van de politie die vanaf, een, uh, vanaf een, uh, een dak zou opereren. En er was dus net het afgelopen half uur nog bericht van een uh, tweede uh, demonstrant die ook zou zijn bezweken aan schotwonden, maar dat is volgens nog een onbevestigd bericht. Ja. Ze gaan dat tentenkamp dus opruimen. Betekent dat ook het einde van de protesten? Nee, nou, dat tentenkamp, dat zover is het nog niet. Uh, wat de politie heeft geprobeerd is in ieder geval dat cordon... van die, van die, uh, ja, die radicale demonstranten, die relstroppers, schoppers te doorbreken vanochtend. Dat is aanvankelijk gelukt, maar op een gegeven moment... is er een tegenaanval ingezet door die demonstranten. En uh, uiteindelijk uh, staat iedereen nu weer exact op de plek... waar ze al een paar dagen staan. Dat tentenkamp ligt een eindje verderop, begint een eindje verderop. En uh, ja, er is nog geen sprake van dat dat volgens nog wordt ontruimd. Men houdt daar uh, op dat plein van onafhankelijkheid omstreken wel uh, rekening met een uh, poging... althans uh, tot een gewelddadige ontruiming door de politie. En daarom roept, uh, roepen de, de leiders van het protest... Ja, zoveel mogelijk mensen op om nu naar dat plein te komen... om in ieder geval uh, dat voor te zijn, dat tegen te houden. Dus die politieacties eerder, eerder olie op het vuur, zou je kunnen zeggen. Wat gaat de regering nu verder doen? Nou, de regering laat harde woorden uh, vallen. De premier, Azarov, heeft gezegd dat uh, ja, als dit nog veel langer doorgaat... er gewoon geweld zal worden gebruikt, want dit valt niet te tolereren. Uh, aan de andere kant uh, uh, loopt er op de achtergrond, achtergrond ook een soort uh, ja, onderhandelingsproces... als je het zo mag noemen. Uh, de oppositie is aan de praat met wat vertegenwoordigers van de president. Maar ja, de, de, de posities aan lijnrechter en over elkaar. De oppositie wil het aftreden van president en regering. Terugtrekking van de politie, intrekking van een omstreden wet die demonstreren nog moeilijker maakt. En de regering wil daar uh, geen duimbreed aan toegeven. Dus uh, wat dat betreft is er niet veel hoop... op een snelle oplossing van dit conflict. En NOS-correspondent Geert groot was dat... met het laatste nieuws uit Kiev in de Oekraïne. Bijna tien voor half tien is het. U luistert naar De Ochtend op Radio 1... met nu orkestromanoeuvres Maneuvers in de Dark. MDO Orkestelman Uvers in the Dark 1986, dat was Forever Live and Die. In Nederland kennen we het al jaren, het televisiespectakel The Passion. Het paasverhaal met acteurs, zangers en andere BN'ers... dat ieder jaar weer in een andere stad wordt verteld en opgevoerd. Leuk idee, dachten ze in Vlaanderen. En daarom komt er dit jaar daar ook een versie van De Passie, zoals ze het daar noemen. Stijn Konings is de regisseur. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet waar u aan begint, meneer Konings, want het is me nogal een project... Ja, ik merk het, want het is eigenlijk uh, heel eerlijk gezegd begonnen als een vriendendienst uh, van, van uh, vrienden die ik ken in een dorp, Merchten, uh, iets buiten Brussel. En um, ja, vanuit uh, ja, een paar enthousiaste mensen die zeiden, kijk, we, we willen dat in onze gemeente ook eens proberen en met de deelgemeente uh, samenwerken en we brengen de mensen uh, bij elkaar en uh, toevallig ik ken kende ik hen, eh, omdat ik in die streek heb gewoond. Um, en ja, zo is van het een het ander gekomen, dan zijn ze een beetje op zoek gegaan naar een paar bekende mensen, en de rest is eigenlijk allemaal lokaal van in de gemeente. En uh, het is, uh, laten we zeggen, positief uit de hand aan het lopen, dus, uh, uh, Maar wordt het dan iets kleiner, het kleine als ik u zo hoor? nee Konings, wordt het dan iets kleiner, ja. of wordt het echt net zo'n grote, dure productie, zoals dat in Nederland is? Nee, het is, uh, het is echt veel minimaal. Het is... Um, Um, de, toevallig uh, is er een presentatrice zangeres, Gina Lisa die in het dorp woont in Merchten. Um, er zijn nog mensen van de streek uh, er is een, een zeer goede muzikant, Erik Melaerts die zich over het muzikale gedeelte heeft ontfermd, mijn uh, vriend componist, uh, filmcomponist Dirk Brosset, kent toevallig ook die mensen, uh, die, die heeft een uh, heel een prachtig nummer geschreven um, en, en er zijn, er zijn eigenlijk uh, Twee, drie professionelen bij. Een zeer jonge uh, zanger uit de musical sector, Jonathan de Moog. Die momenteel koert in Nederland. Wie is dat, zei uh, u? Ik kon de naam de... niet zo goed verstaan. Jonathan de Moog. Jonathan de Moog, oké. Jonathan de Moog, okay. ja. En dan is Rijk de rector van de Universiteit van Leuven. Rick Torf, die de verteller uh, uh, gaat zijn. Um, ja, en nog een operazanger, Piet van Sichem. En de rest zijn lokale mensen. Oh ja. En um, ja, door het enthousiasme uh, is dat uh, ja, uh, aan het uitgroeien met de dag, zou ik zeggen. En worden het en, uh, ook alleen maar Vlaams dat liedjes? Vandaag... Het uh, worden grotendeels Vlaamse liedjes, maar er zit ook wel Marco Borsato tussen. Uh, en um, dus ja, uh, ja Stef Bos, die, die eigenlijk natuurlijk een Nederlander is, maar bij ons als een Belg wordt beschouwd... <laughs> um, ja, het blijft binnen de taal, maar leuk natuurlijk. En welke omroep gaat het, gaat het uitzenden? Is dat al bekend? Want het is wel een enorme investering. Het, het, is, ja, het is eigenlijk ook een, een, een initiatief van, een, van een, ja, een lokale inwoner die zegt... kijk, ik zal me daar achter zetten, ook uh, financieel. Maar het is een ja, kleinschalig financieel ook. Maar... het. Uh, ja, er is interesse om het uit te zenden maar dat was aanvankelijk nog niet de bedoeling. Maar het, het, ik zeg het, het is positief uit de hand gaat lopen. Dus uh, uh, er is nog niets beslist, maar er is een kans dat het wordt uitgezonden, ja. Waar dan? Nou, well, um, misschien in België. En, en ik hoor dat er ook interesse is in Nederland, dus dat is leuk. Uh, uh, nu... Um, we gaan, ik zou denken dat we dat hier zeggen, nog een tandje moeten bijsteken als dat waar is. Want uh, ook om dat toch technisch uh, te voldoen. Want ik heb ook uh, mij een beetje laten omringen door heel jonge mensen. Uh, om twee redenen. Ten eerste uh, is dat leuk om met jonge mensen te werken. Maar ook uh, om budgetair reden. En uh, ja, die, die hebben op die manier een kans om zowel uh, uh, filmpjes op voorhand uh, op te nemen die ik daar regisseer. Maar ook... Uh, om wat, wat jullie uiteraard ook uh, beter kennen, multicamera, de regie van, van, met meerdere camera's te doen. Hm. Dus het wordt uh, ja, een, een, een lokaal, maar ook een jongerenproject voor een groot deel. Regisseur Stijn Konings, ik hoop dat u er zo onbevangen tegenaan blijft kijken. Dank u wel en succes. Ja, dank je wel. We doen de hele ochtend, over drie uren verspreid, en we zijn benieuwd naar uw reacties, eens of oneens, op deze stelling. De vredesconferentie over Syrië heeft zin. Na jaren aan voorbereidingen begint vandaag dus die vredesconferentie over Syrië. De conferentie leek al te mislukken. Voor die überhaupt was begonnen. Secretaris-generaal Ban Ki Moon van de VN die had Iran, een belangrijke bondgenoot van Syrië, uitgenodigd. Maar de Syrische oppositie stelde de VN een ultimatum. Als Iran kwam, dan zou de coalitie thuis blijven. Na nou, driftig overleg tussen de VN, Rusland, de Verenigde Staten en Iran... trok Ban zijn uitnodiging uiteindelijk in. Tientallen landen en organisaties doen eraan mee... maar niemand houdt er rekening mee dat er een doorbraak komt... De Syrische regering heeft al gezegd dat ze de macht niet zal overdragen... en dat president Assad niet zal opstappen, zoals de oppositie wil. Onze minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is aanwezig bij die vredesbesprekingen. Maar of dit een eerste stap naar vrede is? Ik hoop het, ik hoop het. Maar de situatie is wel heel gecompliceerd. Het ziet er heel somber uit. En uh, tot de vrede is, uh, vrees ik dat er nog heel veel tijd uh, uh, zal verstrijden. Partijen beginnen met hun overleg in de uh, Zwitserse stad Montreux. En als het niks oplevert, dan komt er vrijdag een vervolg in Genève. De stelling vanochtend, stand.nl: de vredesconferentie over Syrië heeft zin. En er zijn al wat reacties uh, via Twitter en via onze site. Ja, via onze site is iemand oneens. De oppositie is te verdeeld om daar de macht over aan over te dragen. Het is mij ook helemaal niet duidelijk wat de Syrische bevolking zelf wil. Dictatuur onder Assad of volledige chaos? Dan maar dictatuur zonder dat enorme geweld. Uh, niemand anders nog, de Verenigde Naties hebben hun geloofwaardigheid al grotendeels verloren met de gifgasaanval vorig jaar. Zeker nu er meer en meer rebellen komen die tegen elkaar strijden, heeft het naar mijn mening weinig zin. Zelfs al krijgen ze Assad weg, dan blijft het land een puinhoop. Ook mensen die zeggen het heeft wel degelijk zin. Iets is beter dan niets. Er zal onder druk in elk geval gepraat worden. Of dat zin zal hebben, dat zal misschien pas jaren later blijken. En rechtsgeleerde Afshin Elian, die hoopt dat er op de Vredesconferentie kleine stappen worden gezet. Elian zegt, we moeten toch tot consensus kunnen komen over humanitaire hulp bijvoorbeeld, en de nood aan water en medicijnen. Dat zijn zo de eerste reacties. Stelling staat net op onze site www.stand.nl, dus daar kunt u reageren, eens of oneens. Bellen misschien nog veel beter. Gratis nummer 0800 1101 dus 0800 11 01. u kunt twitteren eens of oneens, doe het met hekje standpunt. Of download de gratis stand.nl app. Dit is Radio 1. En zo werd het half tien het nos met doorhaltevens. Bij het begin van de Syrië-conferentie in Montreuil... hebben enkele tientallen aanhangers van president Assad gedemonstreerd. Tientallen Syriërs uit verschillende Europese landen scandeerden er leuzen. De verwachtingen voor de conferentie zijn niet hoog gespannen. Internationale waarnemers houden er rekening mee dat de gesprekken jaren gaan duren... en dat de kans op een mislukking in Zwitserland reëel is. De belastingtelefoon is al dagenlang moeilijk of niet bereikbaar. Boze klanten laten onder meer via Twitter weten dat ze of ontzettend lang in de wacht staan... of dat de verbinding opeens wordt verbroken. En de Belastingdienst geeft toe dat er problemen zijn. Bij nieuwe ongeregeldheden in Kiev tussen de demonstranten en de politie zijn twee doden gevallen. Een van de twee zou door kogels zijn omgekomen, maar de politie bevestigt dat niet. En een andere man viel van een hoogte van 13 meter te pletter... toen hij volgens de betogers door de politie achterna werd gezeten. En in Groningen is een krantenbezorger neergeschoten. Dat gebeurde vanochtend op het Hoendiep rond half vijf... aan de rand van het centrum van Groningen. Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar. Het is niet duidelijk waarom de 35-jarige man is beschoten. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkiezen informatie nog, Jolanda van der Velden. De N261, de, wijk, de weg Waalwijken richting Tilburg... die is dicht tussen Sprangkapelle en Kaatsheuvel na een ongeluk. Je wordt daar omgeleid. En tussen Den Dolder en Soest rijden geen treinen door werkzaamheden. Vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. De ochtend. In Brazilië worden de straten in aanloop naar het WK-voetbal geregeld schoongeveegd... en zo zijn er al tientallen straatkinderen spoorloos verdwenen. Documentairemaker Marijn Poels vertelt er zo meteen over. Eerst gaan we het water op. Pieter-Jan Postma is een van de vier zeilers die geselecteerd is... door schipper Bouwe Bekking van Team Brunel, om mee te gaan naar Lanzarote. En daar wordt uiteindelijk beslist hoe de bemanning voor deelname... aan de Volvo Ocean Race eruit komt te zien. Pieter-Jan Postma, goedemorgen en gefeliciteerd. Goedemorgen. Hallo, hey. is, is dit een droom die uitkomt? Ja, kijk, het is nog niet zo ver dat we hem gaan doen. Maar ik ben al heel blij met deze selectie. En ik kijk er ontzettend naar uit uh, voor deze zware race, ja. Hoe ging dat telefoontje vanochtend? Ja, dat is leuk natuurlijk. Ik Bouw is één schipper. En twee, uh, ja, hij is een hele, hele man waar ik heel veel vertrouwen in heb. En een goede vent. En, uh, dus dat was, uh, dat was leuk, ja. ja wat ja. zei hij? Ja, je gaat mee, ja. oh zei je, nou prima. Ja, dat doen we. Dat ja. ja, doen we. <laughs> maar wat worden jouw taken dan aan boord? Wat zijn Wat worden uh, jouw taken? Mijn taken, ja, dat, dat uh, gaan we dus de komende zes weken, of vanaf 10 februari, gaan we zes weken achter elkaar varen. En dan gaan zulke dingen gaan meer uitkristalliseren. Kijk, deze boot vaaien met z'n achter. En dat is niet veel man, dus je moet veel taken doen. Heel veel verschillend, ja. En hoe werkt het dan nu? Zijn er nu ook acht man geselecteerd? En ga je gewoon kijken wat jouw plek wordt? Of kunnen er nu ook nog mensen afvallen? Exact. Dus de dus vier uh, zijn zeker. En um, de andere vier... Dan gaan we nu kijken of het past. Als het past, dan is het rond. En als het niet past, dan uh, blijft hij eigenlijk met die vier... blijft Paul wisselen tot hij uh, tevreden daarin is. En een sterk team heeft, ja. En, en wat betekent dat dan voor jouw uh, Olympische aspiraties? Ja... Uh, ik denk dat dit... Je zit dan negen maanden achter elkaar, zit op zee. Met de, de tussenhavens. Want je hebt acht tussenstops rond de wereld. Ja. En uh, na, de, na de Vof Oostenweefs heb je nog veertien maanden tot te spelen. Ja, dat vind ik ook wel weer een mooie uitdaging... om dan het heel snel erop te pakken. Oké, okay, dus je hebt gewoon het idee van... De, we, pakken het, we pakken het beide aan. Ja, en en. Ja. Het, is, het is wel intensief dan, denk ik, hè? Ja, ja maar intensief... Uh, ja, vind ik zelf ook een mooie uitdaging. Het wordt wel, uh, het wordt wel snel, maar ja, na de afgelopen twee Olympische Spelen ja, heb je toch wel wat ervaring. En zeilen is een, is een ervaringssport. Dus fysiek wordt het aanpoten, maar ik denk dat het uh, ja, elkaar versterkt. En hoe gaan nu de komende weken eruit zien? Want wanneer zei je dat jullie aan boord gaan? We gaan uh, 10 februari gaan we aan boord. En naast uh, ja, je moet ook ontzettend uh, fit zijn, gewoon fysiek. Het is een hele zware boot. Dus er uh, zit uh, een stuk uh, fysieke component. Ja, en de boot leren kennen. Ja. En de rest ja. van het team, ken je die al? Uh, nou, nog niet zo goed. Dus uh, ja, dat wordt... Uh, uh, je, je slaapt met elkaar. Of als één slaapt in de slaapzak, dan, dan pakt de andere die slaapzak de volgende keer erbij. Ja. Dus het wordt een hele snelle kennismaking. Ja. <laughs> en s'avonds op het dek met een wijntje natuurlijk van die gezellige <laughs> voorspel, uh, voorstelspelletjes gaan spelen. <laughs> Mag hopen ja. dat dat niet het geval is voor jullie. Nee, nee, het is behoorlijk uh, koud en afzien en zaai uh, ja. erin. Maar we maken er gezellig. Ja. Heel veel succes. Dankjewel. Pieter Jan Posma. Okay. In Lanzarote dus daar. Spannende dag vandaag voor kunstenaar Jeroen Spijker. In het provinciehuis in Arnhem wordt straks het bronzen borstbeeld... dat hij maakte van koning Willem-Alexander onthuld. Maar ook spannend omdat hij in zijn kielzocht de hele dag Marcel Dekker heeft. Ja, nou, dat is wel spannend genoeg, ja inderdaad. Ik, ik ben hem nou even het, uh, ben, ben hem kwijt. Maar goed, ik, ik vind hem wel weer terug. Want hij is ook uh, makkelijk te herkennen hoor. Uh, hij heeft een uh, gebroken arm. Um, doet veel pijn bij de kunstenaar, heb ik begrepen. Dus uh, moest ik hem vanochtend ook nog eens een keer gaan ophalen uh, bij zijn atelier in Leiden. Om ook eens te vragen wat hij nou had uitgespookt met die arm van hem. Um, nou ja, vrij recent um, heb ik een uh, fiets... Uh... Ongeluk gehad. Dus ik ben van de fiets gevallen. En uh, ik raad iedereen aan om een goede voorvorken te hebben. <lacht> um, en ook goede fietsenmakers. Die combinatie uh, die zou dit kunnen voorkomen. Ja. Dus dat is heel vervelend. En dat voor de onthulling. Nou ja, goed. Ja. Dat geeft meer drama misschien aan de onthulling. Uh, ik dacht even dat de buste van de koning op u was gevallen. Maar dat is niet zo, hè? Uh, nee, die is niet op mij gevallen. Gelukkig niet. <lacht> <lacht> nou, we zijn drie hoog in uw atelier. Uh, aan de vismarkt in Leiden. Uh, ja... Het staat hier vol met beelden. Is dit ook de plek waar uh, ja, de buste is geboren? Ja, zeker. Die is op deze plek uh, geboren. Dit statief. Eigenlijk. Zo noem ja. je dat, hè? Statief, toch? Nee, dat is een uh, sokkel. Of tenminste, nee, eigenlijk een bok noem je het. Um, een boetseerbok noemen ze dat eigenlijk wel. Je hebt ook een beeldhoudbok. En die zijn wat robuuster om stenen op te hakken. Maar dit is een boetseerbok. Ja. Een beeld dat u heeft gemaakt in opdracht van de provincie Gelderland. Hoe zijn ze zo bij u gekomen, meneer Spijker? Uh, nou, ik, uh, ik heb plotseling eigenlijk... Ik uh, um, kreeg een hele grote envelop uh, in, uh, ja, door de brievenbus geschoven. Dus ik maak hem open. En er stond in uh, ja, dat, ze, dat ze interesse hadden om een uh, beeld te laten maken. Dat had een reputatie. Uh, ja, ik heb er Ja, Ik heb inmiddels de een en ander gedaan. Klopt. Ja. Ja, daar komen we later nog over te spreken. Nou, dan heeft u vast de koning gebeld voor een paar zittingen. Uh, nou, ik, uh, ik, ik heb inderdaad ooit een brief gestuurd. Ik zou het wel heel leuk vinden, uh, mocht het uh, aan de orde zijn, uh, um, ja, om een keer er, uh, te poseren voor een beeld. Maar kijk, uh, zo, op dit moment is het natuurlijk ook zo'n zo koning ontzettend druk. Er zijn totaal andere dingen aan de orde. En dit zijn natuurlijk uh, luxe dingen in, uh, in de periferie van, zijn, uh, van dus zijn... Heeft u het aan de hand van foto's moeten doen? Hè? Ja, ik heb het aan de hand van foto's moeten doen. Maar ik heb gelukkig uh, van de RVD... via de uh, secretaris van de Koning... twaalf uh, hele mooie, goede foto's ontvangen. Rondom. Uh, ja. Geschoten, dus de achterkant, zijkanten. En ook van dichtbij. Met de, uh, ja, gewoon uh, waar ik wat mee kon. Er levert een beltenis op waar ja. u enorm trots op bent. Uh, later vanochtend zullen we ja. zien hoe het is geworden. Dat gaan we nog niet verklappen. Ja. Maar het is in ieder geval uitgevoerd in brons. En dat is het materiaal waar u helemaal gek van wordt. Dat vindt u, ja dat is uw liefde. Ik vind het prachtig ja. Ja, mijn liefdesverklaring aan het bronzen buste en die van Willem-Alexander in het bijzonder. Jeroen Spijker mag er uh, straks bij zijn natuurlijk als hij onthuld wordt hier in Arnhem en zijn speech nu uh, aan het oefenen. Benieuwd wat de commissaris van de Koningin, R. van Koning, god doe ik het weer verkeerd. Ja. Koning, commissar... Weer een euro de in de boetepap. We hebben vorige pot, week flink Marcel. kunnen oefenen, ja, commissaris. Nou, benieuwd wat de commissaris van de Koning ervan vindt. En dat gaan we hem straks in de volgende uur vragen. Elke keer als die Koningin zegt, moet hij een eurotje in de, in de boetepot zetten. Dat nooit dat meer proken, naar een commissaris van de Koning. Nooit meer. <laughs> Marcel Dekker, vanochtend verslaggever, maar dus ook taxichauffeur. Tot 12 uur, de KRO en CRV. Op radio 1. We're back to see what life has lost, but life has lost. And I won't repeat what you said to me about moving on, my moving on. Take care. Slaan Boppen voor deze band, want daar komen ze vandaan. When we are wild and excuse me. Morgen wordt in de Tweede Kamer de documentaire Pablo vertoond. De documentaire gaat over misstanden in Rio de Janeiro... in aanloop naar het WK voetbal in 2014... en de Olympische winters of de Olympische zomerspelen uiteraard in 2016. Documentairemaker Marijn Poels ging samen met ontwikkelingswerker... Jan Daniels de favela's in. We zijn hier op de moment getuigen bij een ontruiming... door het stadsbestuur van straatbewoners... Het zijn volwassenen, want vanmorgen vroeg hebben ze de kinderen al met de dwang weggehaald. Ja, en die ontruimingen die gebeuren dus veelvuldig om de straten schoon te houden. Marijn Poels is hier, Goedemorgen. Goedemorgen. Pablo heet de documentaire. En dat is ja. niet een van de straatkinderen die weggeveegd wordt, zo gezegd. Wie is hij wel? Pablo is een voormalige straatjongen die zich middels financiële steun van een Nederlandse organisatie, de Simartinus Stichting, heeft weten op te werken tot advocaat. Dat is een traject van jaren geweest natuurlijk, maar hij is voormalig straatjongen en zet zich nu in voor de kinderrechten van straatkinderen in zijn stad. En Dat is natuurlijk een beetje... Dat is natuurlijk een succesverhaal wat ik, wat ik uh, ook graag heb willen vertellen. Om, nou goed, met, met het idee dat, dat uh, ik niet alleen een verhaal over kommer en kwel wil vertellen. Maar ook een verhaal over okay, wat, wat, wat kunnen wij doen. Zeg maar. maar goed, hij neemt jullie wel mee. Of jou als documentairemaker ook mee. En laat jou zien wat voor dingen daar gebeuren nu in Rio de Janeiro. Vertel daar eens wat over. Ja. Precies, ja. Pablo heeft momenteel twee zaken op zich genomen. De eerste zaak is de, de Indiaanse bevolking in, in Rio de Janeiro. Die hebben een museum en dat museum staat in de weg omdat het langs het Maracana-stadion ligt en dat, dat zou moeten ontruimd worden. Omdat er parkeerplaatsen zouden moeten komen voor de voetballiefhebbers. En um, uh, die is met, middels een militaire actie, is, zijn die indianen uh, ontruimd, zeg maar. Uh, waar, daar werd traangas gebruikt, elektrische schokwapens, sonische wapens. Uh, zo werd Brazilië het eerste land ter wereld wat sonische wapens inzette tegen haar eigen bevolking. Uh, dat, daar pleit uh, die, pla, die Pablo voor, omdat er heel veel kinderen bij betrokken waren bij die ontruiming, die met geweld zijn ontruimd. En de tweede zaak is een vervelen moeder die haar zoon is verloren, uh, Die op straat zwierf. En die uiteindelijk opgepakt is uh, door de overheid. In een jeugdgevangenis terecht is gekomen. En uh, in een foltersessie van 22 uur is, uh, ja, is vermoord door zes bewakers zeg maar, in die gevangenis. En dat zijn twee zaken die Pablo behandelt... in dat kinderrechtencentrum in, in Rio de Janeiro. Ja. En dat, dat, dat volgt de film ook een beetje. Wat een enorme schaduw werpt natuurlijk op alle vreugde... en, en leuke voorbereidingen die wij zien. Op het, op het WK ja. Voetbal bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk niet wat, wat past in de, in, de, in de propaganda van de stad. En daar probeert de stad ook alles aan te doen om, om, om dat niet op, uh, in, de, in de aandacht te krijgen. Ja. Uh, dus de intransparantie van de overheid is enorm natuurlijk. En alle cijfers die negatief kunnen worden uitgelegd in de wereld, die worden uh, in ieder geval in alle digitale bestanden uh, gewist natuurlijk. Want het komt er gewoon op neer dat, dat de overheid dus kinderen, straatkinderen uh, laat verdwijnen. Ja, de overheid heeft een, een politiek van sociale schoonmaak. Uh, dat zijn brigades, die, die noemen ze de, de shock te ordem, De vrij vertaalde orderschok. Dat zijn uh, militaire operaties die s'nachts vooral de straat op gaan uh, op zoek naar straatkinderen. En dat zijn Redigineer ook die, die wapens gebruiken om die kinderen weg te krijgen, die sonische wapens ja. waar u het over had, want wat zijn dat? Uh, sonische wapens die worden gebruikt in de, bij de walvisvaart, geloof ik. Uh, dat zijn, er uh, uh, daar worden, daar worden hele hoge frequenties en hele harde frequenties uh, uit, uit soort van speakers. Uh, komt dat dan? En, en nou, dat, dat, dan, dan op een gegeven moment wordt dat, uh, die frequentie is zo hoog dat, dat je oren zeg maar knappen. Hè. En uh, het idee erachter is dat je natuurlijk hetzelfde met traangas, dat je de handen voor je oren, voor je oren houdt. En dat de, de politie en de militairen natuurlijk vrij spel hebben om te doen met je wat, uh, wat ze willen. En dat je geen weerstand biedt. Hè? Nee. Dat is natuurlijk ook vrij agressief. Hè? En, uh, het gaat tegen alle mensenrechten in om dat te gebruiken maar, of dit, dat in dit, te dit, zetten. Tegen... Dit wat je nu allemaal vertelt, hebben jullie dat ook kunnen vastleggen dan? Ja, dat is zeker vastgelegd uh, in, in de documentaire, Pablo. Uh, en, en middels getuigenissen van inderdaad van vele moeders en, en, en de Indianen... en Pablo zelf uh, komt die hele problematiek wel naar voren. Ja. Ja, Want je maar, ziet wel dat die kinderen wegge, weggevoerd worden. Nou ja, weggeveegd worden eigenlijk. Maar niet dat jongetje in de gevangenis. Daar zijn geen beelden van, hè? Daar vertelt die moeder alleen dat, over. Nee, helaas zijn er geen beelden van. Het is wel een officiële zaak vanuit het kinderrechtencentrum in uh, Rio de Janeiro. Dus... Um, uh, dat is ook allemaal uh, zeg maar, uh, gecheckt of, of dat ook klopt. Ja. En, en uh, nou ja, dat is, dat, het is niet het, uh, het is niet zelden dat dit voorkomt hoor. Er zijn meerdere zaken uh, dat in jeugdgevangenissen zeg maar, de mensenrechten behoorlijk worden geschonden. En dat. Uh, ja, corrupte polities of bewakers zeg maar, ja, geweld gebruiken en foltersessies sessies tegen, tegen kinderen daar. Want ook die favela's horen we natuurlijk wel vaker uh, verhalen, dat het daar lang niet altijd even veilig is. Hoe heb jij dat zelf ervaren? Kon je daar gewoon uh, redelijk vrij uh, je bewegen? Nou, nee. Uh, maar ik, ik liep natuurlijk mee met Jan Daniels, die daar al 14 jaar woont. Uh, dus ik heb me volledig uh, het vertrouwen gegeven in, in Jan Daniels en ik heb uh, dat gedaan wat, uh, wat hij ook Deed en ik heb geluisterd naar uh, wat ik moest doen en wat de regels zijn, en dan daar kom je daar wel mee weg. En dat is wel als dan, westerse. En wat is dat dan vooral? Wat is de belangrijkste regel bijvoorbeeld? Nou ja, um, je, je bent natuurlijk geen populaire gast bij politie en daar moet je natuurlijk altijd voor uitkijken. Um, en en um, straatkinderen. Uh, um, de, de, de situatie tussen straatkinderen en politie moet je natuurlijk niet te dicht opkomen. Want dan, nou ja goed, ja. Dat, dat, dat, ik weet niet wat er dan zou kunnen gebeuren. Maar ben, je, ben je bang, ik bang heb geweest? Daar? De, nee, nee. Ik heb, ik heb me volledig uh, veilig gevoeld bij, bij Jan Daniels. Uh, natuurlijk zijn er altijd momenten dat je denkt van hoe loopt het af. Maar uh, als ik dan kijk naar, naar de situatie die straatkinderen daar moeten, moeten beleven elke dag. Dan denk ik dat mijn, mijn risico niet heel was. zeg maar. Is dit nou iets wat je echt als journalist hebt willen maken? Of wil je er ook echt van statement mee meer maken? Is het bijna een soort actiejournalistiek? Nou ja, je kunt het misschien wel actiejournalistiek noemen. Ik ben een, een linkse filmmaker. Daar verontschuldig ik me ook niet voor. Uh, maar ik denk dat op het moment dat je een straatkind ziet... en het wordt met geweld opgepakt... heeft dat niets te maken met links of rechts. Maar is dat gewoon een kind... Wat zeg maar uh, zijn, rechten, uh, zijn ja. rechten niet heeft. En ik denk dat we daar allemaal voor op moeten komen. Dat heeft vrij weinig met links of rechts of activisme te maken. Nee, maar wil je ook mensen meer... echt de ogen openen? Van jongens, wij gaan allemaal ja. al heel vrolijk naar dat WK kijken. En hoe Nederland het straks gaat doen. Maar ondertussen zijn er wel wat meer dingen aan de hand daar in dat land. Ja, absoluut. Natuurlijk. Je, je, je, we komen daar toch niet mee weg. Uh, ik vind het zo ongelooflijk dat men op de grasmat van het WK praat over fair, fair play en, en, en sportief gedrag. En in de schaduw van dat potje voetbal. Voor onze entertainment hier in Nederland worden straatkinderen verjaagd... in, in gevangenissen geplaatst en, en niet zelden hoe dan ook van de aardbodem verdwijnen. Dat is toch, dat is toch iets waar, waar ieder mens voor zou moeten vechten. Maar hè? is de film dan ook bedoeld om een actie te ontketenen? Bijvoorbeeld in Nederland, we hebben nu allerlei uh, ja, gedoe rondom Sochi. Hè. We beginnen ook allerlei protesten. Mm -hmm. Mensen, mensen uh, zijn boos over wat daar gebeurt. Uh, wil je dat in gang zetten ook wat betreft het WK en de Olympische Spelen? Nou ja, ik, ik wil in geen geval een boycott zetten. Dat, dat, dat heeft volgens mij weinig zin. Uh, ik, een actie voeren klinkt voor mij ook een beetje te, te, te, te kansloos. Maar wat ik wel wil is. Um, ik heb de situatie gezien, ik heb het gefilmd. Um, ik heb ook gezien hoe zo'n straatkind. Uh, op een sociaal-pedagogische wijze zeg maar, van de straat afgehaald kan worden, zoals Pablo, zeg maar. Nou ja, in eerste instantie pleit ik daarvoor natuurlijk. Hè. Dit is, die film is ook een voorbode van, van de angst wat er nog komen gaat de komende maanden en dat die sociale schoonmaak nog veel agressiever gaat worden, een paar maanden voor de WK. Nou, ik wil dat, dat daar aandacht naartoe gaat, uh, dat dat niet zo gaat gebeuren ja. als bijvoorbeeld uh, in 2012, dat er 4000 kinderen zijn verdwenen. En anderzijds wil ik ook de politiek vragen... Eh, hoe kan het zijn dat ik een fair trade kopje thee in een winkel kan kopen... terwijl zo'n wereldevent als de WK of de Olympische Spelen wegkomt... zonder enige vorm van fairness. En eh, een, een FIFA, een, een Olympisch Comité, een comité stapt zo'n land binnen... en gaat de economische haalbaarheid bekijken van zo'n event... de strategische en de, de logistieke haalbaarheid... maar vergeet daar, daarin de sociale haalbaarheid van zo'n event te controleren. En uh, ik vind het toch apart dat we telkens weer uh, de WK's aan landen geven waarvan men op voorbeeld weet dat mensenrechten zullen worden geschonden. Ja, ja. nou, en, en daar wordt... zit volgens mij het gemist. Jouw documentaire wordt in ieder geval vertoond in de Tweede Kamer morgen. En het zou mooi zijn als wij spreken ook in de EU, in het Europees Parlement, naar wordt gekeken of zodat dat dit op groter uh, manier wordt aangepakt en de aandacht voor wordt gevraagd. Dankjewel, documentairemaker Marijn Pools. Verslaggever Niels de Jager is weer in de Rotterdamse wijk Kralingen om door te praten over het nieuws. De ochtend, de minimaatschappij. Kijken. In Kralingen-West zit herenmodewinkel uh, uh, uh, Succes. Kijk, hij zit nu natuurlijk voor het mooie iets te strak, hè? Ja. Eigenaar Gaby helpt een klant die een broek en een jas zoekt. Maar er zit natuurlijk nog een jas onder. Het gaat hier anders dan bij de grote modeketens. Ja, is natuurlijk stukje persoonlijke aandacht. Je weet de achtergrond van een, uh, van een klant. U kent de klant. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja niet allemaal, maar... Ja, voor de meesten weet ik wel een hoop van. Even naar buiten gelopen. De vlietlaan op... Ja. Wat voor een straat is dit? Ja, het is ook een hele oude winkelstraat hier in Kralingen. Hij is heel erg breed. Grote hoge bomen erin. Een mooie straat dus. Maar Gaby zag de laatste jaren bijna alle winkels verdwijnen. Nou ja, we hebben hiernaast hebben we een tassenzaak gehad. Een damesmodezaak gehad. We hebben een schoenenzaak gehad. Een drogisterij. En wat is er met al die winkels gebeurd dan? Ja, op een gegeven moment denk ik ook de samenstelling hier van, uh, van de wijk. Er zijn natuurlijk veel meer allochtonen bijgekomen. Toch een hoop mensen zijn hier ook de wijk uitgetrokken. En zijn richting Alexanderpolder gegaan, Onmoord gegaan. Ja, het is gewoon geen, uh, geen koopkrachten was het meer. Ja, mouwtje, ja. Veel van die verhuisde klanten komen voor hun kleren toch nog terug naar Gaby. Dus hij doorstaat de crisis aardig. Ja, dat is nu maat. Ja? Ja. Moet ik even nameten voor de zekerheid. Toch is hij blij met het goede economische nieuws van gisteren. We hebben meer te besteden dan vorig jaar... En het consumentenvertrouwen stijgt. Nou ja, eindelijk. Eindelijk is het een beetje positief nieuws. En merkt u al dat het wat beter ging? Nou, eigenlijk, als ik puur naar mijn klanten ga luisteren... en als ik dan toch weer horen dat ze weer bang zijn voor ontslag... dat heb ik eigenlijk andere jaren dan nooit zo heftig gehoord... als eigenlijk uh, vorig jaar en het jaar daarvoor. Het valt u mee dat nu alweer wat positieve geluiden te horen zijn? Ja, omdat ik nu eigenlijk wat meer negatieve geluiden heb gehoord. Maar die mensen die bleven wel gewoon kleren kopen. Ja. Dat wel, ja. Wat een geluk. Ja, zeker een geluk. Ja. Ja, ja, zeker een geluk. Ja, dat wel, ja. Hoe zit het met pa? Ja, goed. Ja? Goed, hij is lekker op vakantie. Lekker. Okay. Lekker genieten van zijn rust. I-28. Schuin tegenover, succes herenmodem, is buurthuis De Kraal. Drie keer per week is hier bingo. En 20. Bingo. Ja. Ja, geen de meer. Precies de In de pauze neemt Piet, die zegt dat hij een neef is van kardinaal Simonis, zijn prijzen door. Ik heb dit mandje gewonnen en dit heb ik gewonnen. Maar de prijzen gaan allemaal naar mijn vriendin door, dus ik vind het alleen maar leuk voor haar. Wat is de mooiste prijs? Uh, de mooiste prijs is zij, degene die draait, want die roept de goede nummers voor bomen. Oh. En dat is Tony, die straks nog veel meer prijzen weggeeft. Een tien kip en een heel leuk schilderij. Pantoffeltjes heb ik aan. Een leuk messenset. Wissel deze prijzen om voor geld en je praat over het casino. En daar gaat het slecht mee. Holland Casino ontslaat nog eens 150 mensen... vanwege minder bezoekers en lagere inkomsten. Maar ook hier bij de bingo voelen ze de crisis. Ja, tuurlijk. Je merkt echt dat de mensen toch wel uh, weinig kunnen missen op het moment. We moeten het echt zo laag mogelijk houden zodat de mensen dat net nog even kunnen betalen. Maar dat is echt voelbaar hoor. Mocht het nou zo uit de hand lopen dat Hollands Casino failliet gaat. Gokliefhebbers, mogen die dan hier langskomen om een rondje mee te doen met de bingo? Altijd, tuurlijk. Iedereen mag meedoen. Zeer zeker. Is er een goed alternatief? Ik weet niet. Ik denk voor hun niet. Ik denk niet wat hun daar zoeken niet hier zullen vinden. Daar zijn de prijzen niet groot genoeg voor? Dat sowieso niet. En uh, ja, het is een hele andere sfeer. En 45. Enkel. Oh, oh, lekker is het een klein aan de bonbons. Oh, is, Niet uh, dronken worden. Er oh, ja. zit uh, drank in. Ik doe bij een kilo of zes eruit. De, <laughs> de jager was dat in Rotterdam, Kralingen. De vredesconferentie over Syrië heeft zin, is onze stelling vandaag. U kunt reageren via 0800 1101. Goedemorgen, stand.nl. Goedemorgen, met zes en Hallo, zeg u het maar. Ja, ik, uh, mijn mening is dat als de, uh, de, de conferentie tot doel heeft om Assad te verwijderen als uh, baas van Syrië... de conferentie geen doorgang zou moeten vinden. Maar is dat waar het op uit gaat draaien? Denkt u dat? dat uh, nou ja, goed. Er zijn meer, uh, meer dictators uh, recent verwijderd onder uh, druk van, uh, van het Westen. En uh, dat heeft de stabiliteit in de regio's uh, ja. naar mijn mening geen goed gedaan. Dus het gaat u niet zo om Assad, dat u daarvoor bent... maar weer voor de stabiliteit en de eventuele chaos in het land? Ja, wij hebben heel veel relaties uh, in Libanon en die mensen zijn uh, daar. Uh, die hebben een humanitaire crisis vanwege alle vluchtelingen en zij geven uh, eigenlijk in alle gesprekken die wij met hun voeren al hierover aan dat zij het meest gebaat zijn bij stabiliteit voor ja. de mensen en de, en de vluchtelingenproblematiek willen oplossen. Ja. En zij zeggen, Assad is, is misschien een vreemde man, uh, maar zorgt uh, wel voor stabiliteit in de regio. Dank u wel. En daarbij. Oké, okay, graag gedaan. Laten we het hier eventjes bij. U kunt natuurlijk, uh, als u thuis zit te luisteren, ook reageren via 0800-1101... of via onze website www.stand.nl. En er komen ook nog genoeg tweets binnen. Dus twitteren kan natuurlijk ook nog altijd op de stelling... de vredesconferentie over Syrië heeft zin. Van de hele ochtend. Bureau Buitenland. Dat was, dat was, dat was Dit is echt het front op het ogenblik hier. Nieuws, achtergronden en reportages uit de hele wereld. Fransen worden in ieder geval met veel blije gezichten onthaald hier. Van Ouagadougou tot Balikpapan. No, my Van Magadan tot Paukeepsie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier met een beklemmend gevoel rondloop. Drie dagen in de week. Bureau Buitenland. Op dinsdag, woensdag en donderdagavond. Van 9 tot 10.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 De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. 876543. Ja, ook de BMW 320D Sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat en heeft slechts 20% bijtelling.